Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. In Duitsland zijn minstens 93 mensen om het leven gekomen door de overstromingen.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 De politie had mensen wel opgeroepen om hun huis te verlaten en een veilige plek te zoeken. Maar sommigen wilden dat niet of waren alweer thuis omdat ze dachten dat het weer veilig zou zijn. Ook in België hebben ze last van het hoge water. Daar zijn minstens 14 mensen omgekomen. In Valkenburg zijn ze bezig met het opruimen van de ravage. Wat bent u nu aan het doen? pompen. Ja. Oh, de kracht van het water. kunnen je niet in denken. Hier die bloembalken, deze hier. Steen, hè? die lagen aan de brug vanmorgen. Alles naar de knopen. In Valkenburg mogen mensen die in het centrum wonen voorlopig niet naar huis. Net als de bewoners van twee straten in Meersen in Zuid-Limburg. Want hun straat is nog steeds een waterballet. Het water gaat nu richting Noord-Limburg. Daar zijn duizenden mensen uit hun huis gehaald. De hulpdiensten roepen op om er niet naartoe te komen als je er niks te zoeken hebt. De Bloemenzee in de Lange Leidse Dwarsstraat. In dat is de plek waar vorige week een aanslag op Peter R. de Vries werd gepleegd. Gisteren werd bekend dat hij is overleden. Ja, het is gewoon een grote aanslag op de Nederlandse uh, weet je, die vrijheid van meningsuiting. Nee, ik had echt het gevoel dat ik hier naartoe moet komen. Mensen kunnen ook terecht in de Westerkerk in Amsterdam met bloemen en kaartjes. De Eiffeltoren in Parijs is voor het eerst in negen maanden weer open voor bezoekers. Om te voorkomen dat mensen geen afstand kunnen houden... mogen er 13.000 mensen per dag naar binnen. Dat is ongeveer de helft van hoeveel er normaal naar binnen mogen. Heb ik het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog vandaag. Een graad of 23. Morgen meer zon en ook warmer. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANBB. In Noord-Holland is het aansluit op de A7 van Horen naar Herenveen. Op de afsluitdijk dus tussen Wieringenwerf en Dijk een half uur vertraging door de werkzaamheden. Ook werkzaamheden op de A9, ook maar Amstelveen tussen Beverwijk Oost en het Rotterpolderplein. Dat kost je nu een kwartier extra. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Ja Welkom en uh, mooie dag, Peter Groof zit weer achter de knoppen. En, Peter Groof. Uh, <laughs> ja, Ik zit met Peter R. de Vries. <laughs> Sorry, Pim. <laughs> je zit naar Peter R. de Vries te kijken <laughs> je, wordt, je wordt meteen Peter. We beginnen opnieuw. Goedemiddag, uh, Goedemiddag. luisteraars. <laughs> Welkom bij weer een aflevering van Morgen is het, is het weekend. Het weekend. Met Marja en Pim. Inderdaad. Wat gaan we vandaag van leuke dingen doen? Gaan we, nou, we gaan eerst, allereerst natuurlijk even uh, stilstaan bij het overlijden van Peter R. de Vries. Dat wou ik zeggen. Vandaar dat jij dus ja, gedood werd tot ja. Peter. <laughs> en uh, voor de rest heb ik wat dingen van internet gehaald. En uh, voor de, gaan we veel muziek draaien. Zeker. En weer een stukje cabaret. Ja. ja. We hebben afgelopen uh, woensdag ook een leuk uh, programma gehad over ja. Metallica. Met Marcel van Kuik. Marcel nog hartstikke bedankt. Het was een erg goede uitzending. Dus ik wou toch even weer een nummertje draaien van Metallica. Nothing else matters. Hier komt ie. Ma Beker. Even het ook terugpakken met onze Fan FM uitzending met Roy Dongen. Roy Dongen, ja. ja over ja. Bonnie M. Ja. En dit was een uh, remix uit 2021. Je kan het horen, het ging allemaal wat sneller, wat meer drums en zo eronder. Dus, uh, maar ook een mooi nummer. Ja. En Roy, ook jij, hartstikke bedankt. Goed. Echt, het is wel heel erg leuk, die, die fanprogramma. Ja? Dus uh, ja. Ben je ergens ja. fan van? Hè? Uh, ik ben altijd fan geweest van de Rolling Stones. Ik ben, uh... Oh, nou, dan kan je daar wat over gaan vertellen. Ja. Er is veel over te vertellen. Er is heel veel over te vertellen, ja. ja, ja. Die zijn ik ook al meer dan 50 jaar posten. bezig, ja. Ja. ja. Goh, genieke. Ja, een dood van... Uh, hoe heet het? Dan ben ik zijn naam natuurlijk meteen weer kwijt. <laughs> Met de eerste... Jones, uh, ja. <laughs> Brian <laughs> het, Jones. Brian Jones, ja. <laughs> ja. ja. Nou, dat uh, Keith Richards... Uh, zijn vriendin uh, ingenomen had. en niet de Pellenberg. Oh oké. Okay. Ja maar daardoor is het niet alleen volgens mij. Heeft hij daarom zelfmoord nee, gepleegd. Nee nee nee. Hij was gewoon knetterstoond. En die is het zwembad ingelopen. Ja ja. ja, ja. Oh, Dus en vergeten advies te zwemmen. Niet doen. Nee nee. Ah ja. Je mag het zwembad wel inlopen. Maar je moet niet vergeten te zwemmen. Ik heb een vriend die zegt nou. Uh, uh, toen Brian dood ging. Ging het helemaal fout met Rolling Stones. En met de Beatles. Ja. Brian Epstein. Die ging op een gegeven ja. moment ook dood. En toen ja. ging het ook. Ja. Dus Brian is toch in ja. De een, een, een, life of Brian, in. ja. De life leuke. of Brian, <laughs> aan het eind van het programma weer. Ja, ja, ja. Dus, uh... Maar goed, Peter Erdvries, triest. Ja. Ja. ja, heel triest natuurlijk dat hij is overleden. En uh, ja, het was denk ik ook niet te overleven wat, hij, uh, wat hem was overkomen. Nou, hij dan een kogel in zijn hersens of zo. Of ja, hij is door ook. zijn hoofd ook geschoten. Ja, dat ja, is ongelooflijk. Ja, vier kogels en de laatste heb, die, hebben ze be bewust gewoon door, uh, door zijn hoofd heen geschoten. Ja, zo. Ja, wil je dat overleven ook. Maar hij is uh, opgegroeid in Oostorp, wist je dat? Nee, Hij is op dezelfde school ja. als Henry. En, uh, oh. Uh, een paar klassen lager, want hij was iets jonger. Mm -hmm. Dus uh, ja, hij gaat gemist worden. Ik denk het ook, ja, wie neemt de taak over? Want ik denk wel dat we zo'n iemand nodig hebben, ja, die toch wel, uh, misschien ja. een pels, pa pels in de luis, of luis in luis de pels. In de pels. <laughs> ja, je hebt er nog een paar, hè, die uh, ja? Aad van de Heuvel, of uh, van de Heuvel. Die van de Telegraaf? Ja, okay. die is ook wel erg goed. Die wordt ook constant bewaakt, trouwens. Ja? Dus, uh, oh, die wordt wel bewaakt. Ja, Peter werd niet be bewaakt, hè? Hij wilde het niet. Hij wilde niet, ja, nee. oké. Okay. Nee, jammer, hè, ja. Ja, maar ja, dat is denk ik het ook niet de oplossing. geweest, weet je. Ja. Als die gasten je op het oog hebben. Ja, dat klopt, hè ja. Ik weet het niet. Het is natuurlijk wel heel triest. Heel triest, ja. Ja. Maar ben je nog veilig? En wat zie ik nou? Ja. ja. <laughs> ik heb nog een berichtje van de Gelderlander: is dat? Bebaarde Frank, 51 loopt en fietst honderden kilometers langs de Nederlandse grens... met andere barbaarden. Dus jij mag niet meedoen? Jawel, Wat is een baard? Ja, ja. Ik heb een driedaags oude baard dus. Ja. Oké, okay. ja, ja, ja, ja. Nou, ik mag niet meedoen. Nou, nou, nee, Bij nee. mijne staat er eigenlijk al 61 jaar. Nu. Ja, daarom. <laughs> Het heeft niet zo'n baard willen we hebben. Ja. Vijf baarden, één missie. In verschillende etappes lopen en fietsen... vijf fanatiekelingen een rondje Nederland... Niet alleen voor de kick, maar vooral voor het geld op te halen voor de hersenstichting. Maar waarom moet je dan een baard hebben? Hè? Vraag je dan af. Ik ga even verder lezen. Ja. De, deelnemers met de, de deelnemer met de kleinste baard komt uit Braant. En toch viel Frank een Buiting, 51, op bij de andere vier... tijdens de obstacle runs die ze alle liepen de laatste jaren. Iedereen met een baard, dat schept een band... Is dat zo? Weet jij dat? <laughs> nee, dat weet ik niet. Nee. Oh. <laughs> ja, ja, ik denk, ik vraag het aan jou. <laughs> nou, ik vind wel dat bijvoorbeeld... Ja, ik wil niet discrimineren of raar doen, maar die moslims hebben inderdaad allemaal een baard of zo. Dus zit, ja. zou dat een beetje in de cultuur zitten? Ja, ja, ja misschien... Uh, ja, geen idee. Ja, die joden hebben het ook vernietbaar. Als de die baard, baard groeit, dan Ja, ben je mannelijk of zo. Ja, ja, ja, ik heb geen idee. Ik ook niet, nee. Nee. Hmm tijd geleden dat ik die had. Die band werd sterker en sterker in de afgelopen jaren. De gesprekken gaan al lang niet meer over, alleen over sport. Een van de jongens vertelde over het feit... dat hij twee keer aan het eind van zijn leven, een eind aan zijn leven heeft willen maken. Heel heftig. Hij wilde daar wat mee doen. Ik heb er niet lang over na hoeven denken... om hem te mee te helpen tegen depressies... om, onder, om depressies onder de aandacht te, maken, te brengen. Ouders oh, dus ze lopen tegen depressies... Wandel is heel goed tegen de depressies. Nee, nou ja, ook voor de hersenstichting. Geld ja, op halen van de hersenstichting, ja. Ja. ja. Wat doen de vijf bewaarden onder de naam eh, Beards for Life? For life ja. Ze gaan een bijzonder avontuur tegemoet langs de grens van Nederland... om geld in te zamelen voor de hersenstichting. Deze ochtend starten ze om tien uur in Wijk aan Zee. Oh. Via onder meer Friesland, Groningen... En de lange oostgrens aan de rand van Antwerpen hopen, we, hopen ze een week later weer in wijk aan zee aan te komen. Oh, als ze hier langskomen, mogen ze wel eventjes wat komen vertellen, toch? Ja, zeker. Ja. Want ze lopen ja, onze stap... richting op. Nu. Ja, maar ik snap het niet. Ze beginnen in Friesland, ze ja? beginnen toch in Groningen? Is ja. De oostgrens. Ja. Nou ja, ja, je ondemeer. loopt helemaal bovenlangs. Ja, oké. Okay, uh, ja. Dat afsluitdijk nemen ze, denk ik. De zeekust dus, dus eigenlijk. De ja. zeekust En dan gaan ze langs de Duitse kust. En dan een stukje Belgische kust. Ja, uh, maar de lange oostgrens is uh, richting Duitsland. Dat is Duitsland. Dus ja. Dus dan Hoe kom je dan in naar beneden Antwerpen? Dan gaan ze... En dan, dan, nou ja, bij Limburg moeten ze nu zwemmen. <laughs> en dan... <laughs> en dan uh, Komen ze vanzelf, ja. En 325 kilometer. Hoe doen ze dat in Zeeland? Dan moet, moet je echt helemaal zichtzaggen. Ja, klopt. Ik heb er ook wel eens over nagedacht om zoiets te doen. Maar hoe krijg je mensen zo gek om jouw geld te geven voor een goed doel? Ja, hoe krijg je sowieso geld daarvoor? Ja, dat, dat snap ik ook niet. Daar vraag ik me wel eens af. Ja. Ik weet, er was ook zo'n Zandvoortse uh, uh, dame... die deed het voor dat kind wat ze ook geld hier samen. Ja, Liam. Ja, daar ging ze ook ergens naartoe lopen... Want dan had ze zo'n soort collectebus bij zich. En ze had een groot iets op de rug of zo. En op die manier ging ze geld halen. Dus niet van tevoren, maar tijdens het lopen. lopen. Ja. ja. ja voor de maar het bij deze, je als iemand sponsoren. mij wil sponsoren om... Uh, en waarvoor ga jij dan lopen? Nou, naar Rome bijvoorbeeld. Of fietsen. Ja, maar voor welk doel? Ja, het POV-fonds. Het POV-fonds. Ah. Oké, okay. ja. uh, op vakantie. Op vakantie voor ons, ja, zoiets, ja. <laughs> nee, voor een goed doel. Hè. Ja, ik daag iedereen uit, om als hij een goed doel heeft, uh, ik wil wel wat doen. Ik ga wel fietsen of zo, ja. oké, ja. Okay. ja. ja. Want ik, ik ken ook iemand, een goede vriend van mij, die is uh, met iemand meegereden. Die ging met de auto, een oude auto, een uh, Ford t Ford van Noord-Amerika helemaal naar Zuid-Amerika. Ook voor een goed doel. Dan ben ik even vergeten welk doel dat was, maar hij heeft wel leuke ervaringen en uh, avonturen meegemaakt, ja. Maar op de fiets? Nee, in die Theevoort. Oh, in de Theevoort? Ja, het is een oude auto. Dus je kende natuurlijk al veel bekijks en zo. Dat dus was op zich wel leuk, ja. Ja. ja. ja. Nou, en die auto heeft dat gehaald. Ja, er was ook een uh, autoreden achteraan met, uh, met <laughs> reserve onderdelen. Met onderdelen. <laughs> ja, ja, ja. En automonteurs, ja. Ja. ja. weet je, dan, dan is het ook eigenlijk niet meer zo gigantisch... Uh, ja, maar het is toch leuk. Kijk, die baarden ook, die vinden het leuk om te lopen en te fietsen. En dan krijgen ze nog wat aandacht en wat geld ervoor. Nou, wat wil je nog meer? Ja, maar ik vind het toch een beetje discriminerend. <lacht> ja. Weet je, uh, wij vrouwen worden uitgesloten. Nou ja, ja of we moeten de vrouw met een baard worden. <lacht> ja. <lacht> ja, wat hormonen. Uh, Altijd een trekken. baard willen hebben, weet je wel. Mm. Ja, ja. <lacht> ja. Maar jullie hebben andere dingen, dus ja. Uh, oh, ja? dat. Ja, ja. Oké. Okay. Nou, ga je niet for op life. in nee. <laughs> Boops for life. <laughs> IQ for life, ja. ja. Ja, ja, ja. Ik ga muziek draaien, okay. want dan gaat het gaat fout. Ja, Wat? dat vind ik een heel goed plan. Adamo met Tom Tombalje.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 Sens. Cet odieux silence, Blanche solitude, Tu ne viendras pas ce soir. In Thailand. Ik was naar Thailand gegaan. was de hel. Ten eerste, je moet vliegen naar Thailand. Dat wist ik. Maar... Nee, wacht nou. De vlucht daarnaartoe was verschrikkelijk. We hadden vier, vijf uur lang turbulentie achter elkaar. Genoeg. Tijd nog om, om drie keer van religie te wisselen. Ja, wat we ook deden. Bij elke luchtzak aanbad ik een andere profeet. We zingen, Oh, jezus. Oh, Mohammed. Oh, Tom Cruise. Ik ging naar rare religies. Ik haat turbulentie, want iedereen, bij turbulentie doet iedereen alsof er niks aan de hand is, of niet? Ik let altijd op de ogen van die stewardess. Ik denk, als dat de wijf flipt, jongen, dan steek ik mezelf in mijn oog met die plastic vork. Ja. Hoeft het voor mij ook niet meer? Dikke lul. Ja. Toch? Want je zit altijd naast een of andere wijf, die zit achter de kleine tafeltje met de witte wijn... ...die kijkt ja aan en zegt, oh, een beetje hobbelig weggetje, hè? Nee, kut, ik ga dood! Is er ook... Die ontkenning, toch? En op het hoogtepunt van de turbulentie... precies op het punt dat ik dacht van oké, okay, nu breekt de vleugel af, of niet? Toen hoorde ik de stewardess nog zeggen tegen een kind... en wil de kleine nog een kleurplaat? Dat ik dacht van nou, als de krijtjes op zijn... Dan heb ik hier nog zeven kleuren stront waar hij wel iets mee kan. Wat is dat nou voor ontkenning? En direct daarna kwam ze langs met het karretje met de tax-free aankopen... En ik, uit pure paniek, ik ging dingen, ik trok mijn creditcard en ik zei... Ja, kom maar, met je karretje. <lacht> ik ging uit paniek dingen kopen. Heb je dat wel eens gedaan? Dat is ook geweldig. Ik denk, fuck it. Statistisch gezien is de kans dat ik kom te overlijden... tijdens de aankoop van een lekker luchtje, niet heel. <lacht> Doen. Dus ik trek mijn krediet en zeg: Kom maar, zo'n setje met van die mini-luchtjes, doe die maar in. Ook meteen helemaal leeggespoten op mezelf. <lacht> <lacht> Het is helemaal in een coma Chanel. Fantastisch. Zie ja, ik moet door. Meer hebben. Ik ga naar Bangkok. Wat heb je nog meer? Een uh, elektrische sjaal. Is goed. Kom maar. Meteen op mijn strot ook. Helemaal opengezet. 43 graden. Mijn kop in de fik. Ik stink een uur in de wind. Ja, en toen kwam het wonder. Toen viel ik in slaap. Niet te geloven, toch? Toen viel ik in slaap met mijn arm achter mijn hoofd. Waardoor ik wakker werd met een slaaparm. Terwijl ik ervan overtuigd was dat mijn arm nog naast mijn lichaam lag. Waardoor ik me helemaal de tering schrok van deze vleesvogelspin aan de linkerkant van mijn hoofd. Die ik probeerde weg te slaan met mijn doorzichtige arm. Jezus! Fucking! Wat heb je aan bloedsomloop? Als je niet eens een werkende arm kan krijgen. Slaaparm, heb je niks aan een slaaparm. Niks, tenzij je aan de schaken bent. Je kan niet tegen je vlies, dan vlek je die arm over het bord. Dan zeg je tegenstander, wat doe jij nou? ja, Ik wilde een zet doen, maar ik heb een slaaparm. Dan is een nuttig. En, en filosofisch gezien is het ook interessant, slaaparm. toch? Je zou daar te denken, als die arm wel eens slaapt, als ik wakker ben, is die arm dan ook wel eens wakker als ik slaap. Dan We zou wel die veel te hoge telefoonrekening verklaren. <lacht> Dat veel ook discipline. Je kan zeggen van Marokkaanse jongens wat je wil, maar je hebt geen border collie nodig om ze bij elkaar te houden. <lacht> Dat doet je ook wat verdomme zelf, of niet? Oké, hey, dit was Ronald Goede En uh, draag jij nou wel eens een mondkapje? Nee, doe ik niet meer. Nee? Nee. nee. Oh, ik wel in de supermarkt draag ik hem. Oh, oké. Okay. Ja, nee. Het, uh, nou ja, ik ben op Twitter weer allemaal leuke dingen tegengekomen over uh, mondkapjes en dergelijke. En uh, iedereen loopt hier zomaar in zijn blote mond. Zijn eentje. Ja. <laughs> Voor het eerst mondkapjesloos naar de kruidvat geweest. Alsof ik gedomme opnieuw het geboortekanaal uitgekropen ben. <laughs> Bizar eigenlijk dat je nu alweer vreemd vindt dat er iemand met mondkapje op in de supermarkt loopt. Ja. Ik ging mijn boodschappen afrekenen en wilde mijn mondkapje naar beneden trekken... voor mijn face ID van Apple Pay te activeren. Maar ik had geen mondkapje op. Zonder mondkapje lopen in de appie rondlopen voelt als BH zonder de deur uitgaan. De uit je weet dat je iets vergeten bent, maar het voelt wel lekker luchtig. <lacht> uh, ja, daar is iemand met een snor. Daar zien we iemand met een snor. ja. Nog even wennen voor mijn omgeving nu het mondkapje weer af is. Een vrouw met de snor. Ja. Die mag ook meelopen. Nee, nee, want ze hebben geen baard. Ja, maar is de snor ook niet onderdeel van een baard? Ik heb geen idee. Oh, nou. Een beetje mosterd naar de maaltijd. Ik heb leuke mondkapjes net binnen van AliExpress. Ja. Wel een nadeel, je moet weer tanden poetsen. Ja. Ik hou mijn mondkapje nog wel even op, zodat jij zonder mondkapje in je hand... hoestend door de appie kunt lopen, Gerda. Geen probleem. <laughs> maar ja, dat is allemaal... zie ik van uh, 26 juni of zo, hè? Ja, ja. Het is ook alweer een tijdje geleden. Het zal nu wel weer anders zijn. Ja. Ik denk dat nu mensen, of meer mensen hun mondkapje opdoen. Ja, ja ik heb ik hem... constant in de, in de winkels nog steeds opgehouden. Ja, dat, ja, uh, oké. Okay. Ja. Ik had er uh, van het begin af aan al niet heel erg veel... Uh, vertrouwen in. Nee? Nee, ik vond het een beetje te snel gaan. En dat, ja, ja. dat blijkt ook wel. Ja. Ja, het is moeilijk hoor. Is, je kan het allemaal niet voorspellen. Hadden we ook niet gedacht, hè? Twee jaar geleden. hè? Nee. Anderhalf jaar geleden. Nee. Goh, schrikken. Nee, vorig jaar februari was er nog niks aan de hand. Nee, dat is waar, ja. Goh, lijkt alweer weer veel langer, ja. Ja. Beter, niet beter eigenlijk, Nee, nee. nee. Ik heb nog zo'n Tata Stiel dingetje. De GGD-topman liet Tata Stiel uit longkankerrapport schrappen. De fracties eisen aan uitleg. Ja, dat ja, is wel triest natuurlijk hè, dat dat gebeurt. Ja, ja. Nou, ik, dat is met Schiphol toen de tijd ook gebeurd. Ik werkte als uh, wijkverpleegkundige in uh, Zwaan, uh, Zwanenburg. Ja. En uh, nou, daar had je natuurlijk heel veel overlast van de vliegtuigen. Zeker, ja. En. Uh, werd ook, uh, werd, dit soort dingen werden ook constant uit die rapporten. Ja, geschraven. toch wel. Het oh, ja. Ja, ja, ja. is de macht van die grote bedrijven. Ja. ja. Maar het is schandalig. Ja. ja, we zijn nog steeds op zoek naar iemand die ons kan vertellen over uh, Taterstiel Stil. en Zandvoort. Zandvoort ja. Ja. Ja. Want van de week stond er een behoorlijke sterke wind onze kant op. Ja, zeker. Ja, ja. daar hebben ja. wij toch echt wel last van. In Bloemendaal zijn ze al een proces begonnen, hè, tegen Tata Steel. Dus, ja? In oh, ja? Bloemendaal, vlakbij ja. Ja. Er ja, oh, ja. stond ook een, een of andere miljonair die een hoop uh, grond heeft en ook een hoop dieren of zo. En uh, die zei, nou ik pik het niet meer, ik ga ook uh, naar de rechter toe. Nou ja, terecht. Dus, ja. En die uh, Beatrice Flixen, uh, hoe heet ze nou? Die, die is ook heel erg uh, bezig ja? uh, okay. met processen daartegen. Tegen, okay. tegen Tata ja, maar vandaag stond in de krant dat uh, de FNV en de, de werkgevers... die gaan toch weer voor uh, werkgelegenheid, ja. In de ja, metaal. Nee, ja, goed, wat is ja. belangrijker? Werkgelegenheid of, uh, of je gezondheid? Ja, nou, ik weet het wel, ja. ja. Ja. Maar dat is ja moeilijk, ja. Het grote geld is zo machtig tegenwoordig. Ja, maar ja, goed, datzelfde heb je dus al jaren met Schiphol. Want Schiphol wil nu ook weer uitbreiden. Ja, ja. En ja... ja. Ja. Ik Volgens mij wordt daar nu wel een behoorlijke stop op gezet. Ja, ja. Met die vijfde baan die er toen de tijd aan zou komen. Mm -hmm. Toen werkte ik in, uh, in Nou, Dat is best wel een behoorlijke discussie geweest toen ook. Ja, ja. Maar we hebben allemaal aan het kort zijn ge getrokken. Ja, ja, ja. Ja. Nou, een beetje vrolijke muziek. The Doors, the Riding on the Storm. Ja. storm into this house we're born into this world we're thrown like a dog with Dit is een erg mooi nummer. Ik moet altijd denken aan een zomerse dag... of ja. het ineens keihard begint te regenen. Ja. Dit ja. Ja. is een uh, enquête trouwens geweest... met de resultaten van uh, geluidsoverlast van wegverkeer. Dus niet van de circuit, maar van het wegverkeer op de straten. Eind juni is door de vereniging Zandvoort tegen geluidsoverlast wegverkeer... Een enquête gehouden om te meten hoe bewoners de geluidsoverlast van wegverkeer ervaren. De enquête werd, thuis, werd huis aan huis aangeboden, voornamelijk bij Zandvoorters die langs de wegen en straten wonen. Die in het actieplan Geluid gemeente Zandvoort gedefinieerd wordt als slecht tot zeer slecht. Er zijn in totaal 430 ingevulde formulieren geroutineerd. Heb jij ingevuld? Uh, nee, helaas nee. nee. Wat had je er ingevuld? Heb je al last van verkeer? Ja, zeker. Ik woon aan de boulevard, in de uh, Barnaar Boulevard, volgens mij. En uh, uh -huh. ja, zeker als het druk is met die motoren, en die, die auto's. Steeds meer, ja. Lijkt alsof ze meer lawaai gaan maken, meer herrie gaan maken. Ja, ja. ja. ja we hebben hem ook ingevuld. Henny heeft hem ingevuld. Niet meer dan dat 410 respondenten melden dat ze geluid uh, ervaren. Dat is 95 procent. Op de vervolgvraag over de mate... waarin de mensen geluid ervaren... gaf 80% aan... veel last te hebben van het geluid... van gemotoriseerd verkeer. Op een schaal van 1 tot 10... waarbij 1 het minst geluid is... en 10 het meest... gaven 110 mensen aan... geluidsbeleving met 10, een 10 kreeg. Iets minder... 105 keer werd aangegeven... naar een 8 te geven. Het meeste geluid... En dat is natuurlijk niet verwonderlijk, wordt buiten ervaren. 170 klachten gingen over geluid buiten. Vooral s'nachts komen de meeste klachten voor, 45. De rest van de dag ligt het getal rond de 30 en de 125. Maar ik moet zeggen, ik heb het niet. Ja, ik woon ook aan de boulevard. Ja, maar je woont aan de goede kant, volgens mij. Ja, ik woon bij de Engelbertstraat, die ja. loopt en, uh, langs mijn slaap Ja, in he? de Parallelboulevard is niet zo, dan kan je niet zo hard rijden. Nee. Bij mij op de boulevard nee. wel, ja. ja. ja je wacht natuurlijk wel scherp. als je op het balkon zit van die, uh, van die, van die patsertjes die langs lopen, uh, rijden, weet je wel. Want ja, je ja. Hebt, ik heb een Ferrari en ik zal op mijn gaspedaal Ja, weten. zeker. Ik hoorde van die mensen die uh, loodrecht op het Venemaplein wonen, ja, hè? Hm? De Schuttersboek of zo? Schutters Schuitengat. Schuitergat, ja. Dat je al veel overlast hebben van het Venemaplein... en het plein aan de andere kant. Dat er ook veel gedeeld wordt en zo. En, uh, ja. Oh? Ja. Zeker omdat nou, de, de, blijkbaar via de, de Jenk of zo. Dat is uh, ook zo'n. Uh, ja, Jenk, ja. dat is die. die, die uh, God weet wat je is Een koffieshop ja. op het strand. Een koffieshop op het strand? Ja, Jenk, dit is. Van die koffieshop die in, in uh, hoe heet dat daar al? Die vlakbij het... Uh, ja, met die opgaande weg die zo omhoog gaat. Ja, ja, ja die, die ja. daar ja. zitten. Oh, oké. Okay. En die hebben ah. ook een, een strandpaviljoen, Maar of daar ook verkocht wordt, weet ik niet. Volgens mij niet. Maar nee, je mag was... er geloof ik wel blopen. Je ruikt het ook als je er langs loopt. Oh, oké. Okay. Dan uh, word je ja, ja. al bijna stoont van de lucht die er hangt. Ha. Nou, dat is goedkoop, hè? Ja, ja, ja. ja het is wel lekker uh, goedkoop ja. uh, stonden ja. worden. Ja. Oké, okay, even uh, reclame voor aanstaande woensdag. Ja, ja, je staat er ook in. in Zijn ik er ook in? Persoonlijk? Ja ja ja, nou. ja, ja, ja, ja, ja. Een foto? Nee, jij niet met foto. Ja. Veelowski staat met foto. Ja, ja, want aanstaande woensdag gaan we een interview met Veelowski uh, uitzenden. Dus hier even een nummertje van haar. Woensdagavond... 21 juli, van 8 tot 10 uur s avonds op ZFM Radio. Vee Lasky in een nieuwe aflevering van De Krochten. Samen met co-presentator Dik Verduin gaan we met Vee terug naar haar naar haar muzikale avonturen en natuurlijk op zoek naar de wortels van de Nederland. Dat was de nieuws. Ja. Ja. Ja. We gaan zo naar de andere kant van het nieuws. En, uh, wat hebben we nog aan de andere kant? Ik heb een uh, top 10 van uh, duurste stoelen. Ja. <laughs> en ik heb een brief van uh, Jan aan Pieter uh, Omzicht. En uh, dat is ook wel grappig. Welke Jan? Jan D. van een of ander uh, blad. Is dat oh, Jan D. Jan D. Nooit D. Gehoord, hè? Nee. Dus. Maar het is wel een leuke brief aan okay. Pieter Omzicht. Dus die ja. ga ik even voorlezen. Want er is natuurlijk weer wat andere dingetjes van internet. Oké. Okay. Dus. En natuurlijk wat we in de krant, in de sans krant het hebben wat gelezen. Ja, dat in de krantje ja. nog staat. Ja. Ja, je moet nog 20 seconden volpraten. 20 seconden, weet je hoe lang dat is? <laughs> <laughs> <laughs> Zwarte bijen zijn hier net zo schaars als rode BMW's. Nou, het zeggen de mannetjes. Op de. Dat zeggen, oh, dat is de die, die grap. Uh, de Ja, nou, leuke. Oké, okay, dan heb je goed volgepraat. Tot het nieuws, Dan Harrow en Brain. Stalking away, all the details you want to know. Day after day, all your memories get to grow. Putting all that you've stolen in a prison that you've locked forever. Winning the race with your information, but you can't replace my soul. Future rain, you make me wonder: is it safe to make a sample? Vanavond 21 juli, van 8 tot 10 uur s avonds op ZFM Radio. Vee Lasky in een nieuwe aflevering van De Krochten. Samen met co-presidentator Dick Verduin gaan we met Vee terug naar haar roots. naar muzikale avonturen en natuurlijk op zoek naar de wortels van de Nederlander. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9.